Oh jee, nog maar een uur te gaan en nog uh, tal van vragen... die in zich heel niet beantwoord zijn. Dus onthoud vast 0800-121 of een nachtzuster. En dan raarkrulletje uh, omroepmax.nl. Of raakrulletje nachtzuster op Twitter. Of uh, www.nachtzuster.net en dan de chat. Allemaal wegen om dit programma te bereiken... en dus met een antwoord te komen... zodat we het mooi af kunnen ronden om zes uh, uur. En uh, dat betekent dat je... Vooral nog moet bellen als je meer verstand hebt van uh, schoonmaakmiddelen. En dan vooral schoonmaakmiddelen die gebruikt worden voor het toilet. Want uh, Joop wil heel graag weten of die schoonmaakmiddelen wel worden afgebroken... of dat ze ergens in de natuur belanden. Dus 0800 1121 als je dat weet. Um, uh, de vraag van Kevin is er nog. Hoe kan het dat je van nicotinepleisters ongebruikelijke dromen krijgt... Um, ja, dan nog die vraag over die donkerblauwe gordijnen die rood doorschijnen. Hoe kan dat? 0800-1121. De vraag over het geldtransport is trouwens net heel luid... en duidelijk beantwoord door Sander. Maar misschien is er nog iemand die iets toe wil vroegen. Waarom staat er niet gewoon bloemkolen op een geldtransport? En waarom uh, gaat de Maratioce niet mee als er geld wordt vervoerd... en wel als er goud wordt vervoerd? Maar Sander zei al, het is een financiële kwestie. Maar misschien is er nog een aanvulling. Um, dan de vraag van uh, Nico, die heel graag wil weten... of het uh, zo is dat als je meer dan 250 kilometer... Of je dan uh, een ander tarief gaat betalen nu de OV-chipkaart is uh, uh, ja, aangeschaft door Nico. Want hij had altijd een uh, maximumbedrag toen hij nog gewoon kaartjes kocht. En als dat zo is, wil hij gewoon kaartjes blijven kopen. Dus misschien is er iemand die dat weet. 0801121. De vraag kwam net nog naar voren. Wie zingt toch de titelzong van uh, de farah serie Overspel? En de laatste vraag die gesteld werd in deze uitzending was... zijn er buiten Sinterklaas nog andere gerespecteerde katholieken in Nederland? Laat het me vooral weten 0800-1121. Ring, ring was dat van ABBA. Sikko, goeienacht. Goeienacht met Sikko. Hallo. Uh, gerelateerd aan het probleem van die afbreekmiddelen voor uh, de DC-eend en zo... Ja. ...is de handenarbeidlokalen waar geen vang in zit, bij de wastafels. De zeg dat nog eens? De handenarbeidlokalen, ja. in de middelbare scholen vooral... Ja. ...waar geen vang bij de wasbakken zit. Geen vang? En een vang, dat moet je zien als een grote zware hals. Ja. Als je namelijk met gips werkt, en je hebt maar een eenvoudige zware hals... Ja. dan slipt hij na verloop van tijd dicht en dan heb je een probleem. Ja. En hetzelfde geldt voor de klei. Ja. Zeker als je dat op vrijdag doet, dan moet het hele weekend over. Maar, wat is je punt? Nou, dat is dus gewoon dat als je dat een gewone siphon hebt, dan slipt hij dicht. Ja. En dat wil dus zeggen dat je maandag niet meer aan het werk kunt. Ja. Want maar... gips wordt hard. Maar wat is je punt? Nou, dat wil dus zeggen dat... Ook dat soort vergiften en giften, ja. die komen in het milieu terecht. Oh, oké. Okay. En als je dus een vang hebt, ja. dus een grote siphon, dan vangt die vang de resten op en die moet je eens in de zoveel tijd legen. Ja. En dan gaat het goed. Maar ik, maar ik heb nu het idee dat, dat niemand de vraag begrijpt. Uh, nou, die wc 1 die wordt wel afgebroken, dat is geen oh, okay. probleem. En die andere middelen ook. Oh. Maar als jij dus andere vergiften door, door, doorgooit... Maar je maakt het dus nu nog erger. Je zegt van, nou ja, al die, al die chemische troep wordt keurig afgebroken. Ja. Maar er zijn ook nog allemaal handenarbeidlokalen in Nederland... waar op vrijdagmiddag met gips wordt gewerkt... en dat wordt dan hopla zo met de warmwaterkraan door het riool gespoeld. Nou, dat wordt keihard in het weekend, als, als je maar een ja. eenvoudige sifon hebt... Nou, maar dat is niet erg. Dan krijg je zelf gewoon de straf, straf dat de boel verstopt raakt. Maar als het niet zo is, dan gaat het allemaal lineair rekt uit Rioli. Dat gaat gewoon het Rioli, ja. En dan is uh, uh, uh, Nemo en Dory en alle andere leuke visjes, die krijgen grote happen gips binnen. Nou, nee, dat gaat natuurlijk eerst naar de, de zuiveringsinstallaties. Ja. En er zitten enorme roosters. En uh, die filteren alle rotzorgers eruit. <laughs> Zoals condoms en maatverbandjes en tampons en de rotsen ja. erop. ja. Het uh, is wel lachen, maar dat is helemaal niet leuk voor de mensen die het schoon moeten maken. Want één en in de zoveel tijd wordt die filters schoongemaakt worden. Ja. En alles wat niet door de filters gaat, dat blijft dus achter hangen. Red verderry, al. Uh, en dat zorgt ervoor dat er minder goede doorstroming van dat andere uh, rotzooi is. Dus uh, poep en pies en weet ik wat allemaal. Ja. En die moeten schoongemaakt worden, want dat blijft achter die filters hangen. En dat zijn fijnmazige filters, waar die spullen niet doorheen kunnen. Ja. En de rest wel wat, wordt gewoon vermalen met. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Met een soort van, van schoepen, zoals in, in je koffiemolen. Ja. Maar, om een lang verhaal kort te maken. Al die chemische uh, dingen die bestemd zijn om het toilet mee schoon te maken, die worden afgebroken. Die worden gewoon afgebroken, ja. Ja, gelukkig. Nou, dat stelt me toch een beetje gerust, Sikko. En dan wordt het nog een keer schoongemaakt, en nog een keer schoongemaakt. Het gaat door allerlei bastels. Ja. En alle troep die blijft gewoon achter hangen in een soort van slip. Ik heb wel eens een plaatje ervan gehaald. Ik heb toen ik voor de klas stond zo'n plaatje in het voor een plaatje, een hele kaart. van de kaart van 2 bij 3 Wat het perfect opstaat hoe het gaat. Ik heb opeens helemaal geen zin meer in water drinken. Dat moet je ook niet doen. Is... Je moet het gewoon bij wijn en bier houden. Oh, oké. Okay. Nou, het is fijn dat je me even waarschuwt. Dankjewel, je wel, Chico. Dag, oh, hoi. Ik zal nog een keer de crypto voordragen, want die is ook nog steeds niet opgelost. Uh, vakantie als beloning is de opgave. Vakantie als beloning. De oplossing moet bestaan uit negen letters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ja. En dan, ik zit even te checken, maar de lange ei... Die telt als één letter, hè? Dat, dat je daar even rekent. Stel dat die erin zou zitten, dan is het één letter. Stel dat je die voor twee letters zou tellen en stel dat die erin zou zitten, dan zou de oplossing bestaan uit tien letters: 0800-1121. Of sommige mensen vinden het prettig om te bellen naar 0800-1121. Mary, hi, daar was je uh, weer. Ja, nou, <laughs> als ik katholiek zou zijn. Ja. Nou uh, zou ik mezelf meteen nomineren. al oh, gewoon jezelf ook. <laughs> nee, maar ik, ik ken wel iemand waarvan ik zeg. Nou, dat vind ik echt een gerespecteerde katholiek. Het is toch ook oh. verdrietig, hè, dat het, zo, dat het zo gesteld moet zijn dat we met een hoe zeg je dat? Met een loep op zoek moeten naar gerespecteerde ja. katholieken. Ja, ja. Ja. Nou, ik denk dat het wel meevalt, dat het in, de, in de kleine... want je hoort natuurlijk alleen maar over de uitwassen... en niet over ja. de plekken waar het uh, altijd goed gaat. Tuurlijk. Ja. Maar wie nee, ken ik... jij die gerespecteerd katholiek is? Ja, vind ik tenminste. Uh, Pastor Tol, T-O-L, ja. in Beverwijk. Het is een, een heel oude man al. En ja, ja die kan zo mooi iets uitleggen, dan hang ik aan zijn lippen. Ik ben zelf helemaal niet katholiek, maar ik heb in een uh, katholiek koor, van oors van katholiek koor ja, ja, En dan was hij wel eens aanwezig bij uh, dat soort dingen. En ja, hij kon echt... Uh, hij vond ook van we moesten ook niet te naar de bobo's kijken in de katholieke kerk. We ja. moesten gewoon zelf. En hij vond ook dat eh... Uh, uh, Oh, een of, uh, bischop Ernst of zo heeft toen al ooit eens gezegd van nou als je geen geld hebt dan moet je gewoon een brood mogen stelen. Ja, ja, ja, ja, ja, nou ja dat, ja, ja. dat ja. soort verhalen had hij ook. Okay. Dat vond ik ja. wel mooi. Maar jij was dan, jij zat in een katholiek koor, maar je ging helemaal in Beverwijk. Dan bij deze uh, pastoor uh, Tol uh, uh, gingen nee, jullie bij... zingen? Nou, wij zongen daar, want uh, oh, okay. het koor was in Beverwijk oh. en, uh, en dan zongen wij en dan was het ter gelegenheid van een of andere dienst. En dan ging Pastor Tol uh, uh, in het kader van die dienst ook een verhaal houden over... En toen was het over de verrijzenis, oh, wat was Pasen, wat was Pinksteren. dat weet ik even niet meer. Dat <laughs> ja, dat is altijd met dat? verschrikkelijk met Pasen en Pinksteren en de verspreiding van de heilige geest over aarde. Dat is echt verschrikkelijk. Maar dan gaan we ongetwijfeld tegen die tijd weer uitgebreid behandelen in nachtzuster. <laughs> ja. Ja. ja, maar dat dus. Pastor Tol. Nou, ik ben blij dat, dat je ook uh, even de vraag serieus hebt genomen. Want ik was al bang dat hier niet iemand echt iets zinnigs over ging zeggen. Maar dat heb je nee. toch even volledig rechtgetrokken, Miri. Dank je wel. Oké. Okay. Tot het volgende moment. <laughs> Dan, dag. Dag. Bas. Ja, goeiemorgen Astrid. Hallo Bas. Ja. Uh, eerder op de avond uh, werd het onderwerp uh, euthanasie uh, aangesneden. Ja. Uh, en dat uh, deed bij mij eigenlijk een vraag uh, naar boven komen. Oh jee. Uh, waarom, waarom spreken wij over, uh, bij je levensbeëindiging altijd over euthanasie, terwijl, wij, uh, terwijl er eigenlijk ook een mogelijkheid bestaat tot uh, palliatieve sedatie? Hmm. Is dat omdat in Nederland gekozen is voor euthanasie in tegenstelling tot palliatieve sedatie? En zo ja, waarom? Even voor mij hè. Wat is pallia... palliatieve sedatie? Is ja. wanneer uh, uh, iemand die uh, met, een bedreig, met, met een levensbedreigende ziekte zit uh, en, en, en uh, ongelukkig uh, lijden ondervindt gewoon in, in een slaaptoestand uh, gebracht uh, wordt. Waardoor het lichaam de gelegenheid gegeven wordt om gewoon een natuurlijk sterfproces aan te gaan. En jouw vraag is waarom er in Nederland niet voor ja, waar, gekozen wordt? Ja, ja als, als, als daar in Nederland voor, voor, alleen voor euthanasie is gekozen in, in tegenstelling tot palliatieve sedatie, uh, zo ja, waarom? Ja, ja, ja. Ja, ik heb geen idee. Want, ik want gaan... Wij praten er niet over, terwijl het in, in België volgens mij het, uh, gekozen wordt voor uh, de sedatie. Oké. Okay. Ja, misschien omdat het de leidensweg, als ik het zo hoor, ik ken het niet, maar omdat het de leidensweg voor veel mensen kan verlengen. Uh, als je slaapt niet. Nee, maar wat heb je eraan om te slapen? En dan leid je niet meer. En dan geef je... En je belast in wezen. de arts ook niet met, met, met het hele vraagstuk... ik moet hier hun leven beëindigen. Mm. En, en, en je belast ook justitie eigenlijk niet. En kom je niet te zitten met een, uh, met een uh, uh, afdeling uh, zorgverlening... waar dan uiteindelijk honderden mensen liggen die nog twintig jaar uh, slapen, zeg maar? Eh, Dat ik, je denk, gewoon... ik denk... Ja. Ja, ik, denk, ik denk dat je pas uh, hiertoe overgaat als je inderdaad weet dat, dat uh, uh, het niet zo lang meer gaat, gaat, gaat, uh, gaat duren. Ja, ja, ja. Maar ja. Nou ja, je weet natuurlijk nooit hoe lang het echt, uh, echt gaat duren. Dus je kunt ja, er ook niet. Ja. Je kunt er ook als familie en uh, jijzelf ook geen rekening mee houden. Nee, nee, nee, nee. Dan is. Ja, ik zat. Ik heb. Dan. dan, dan uh, uh, wat van dat soort dingen meegemaakt. Maar het is toch ook wel heel prettig om te kunnen weten wanneer het afloopt. Dat je niet nog weken nee. naast een bed zit van nee. iemand die slaapt en waarvan je niet weet wanneer het afgelopen is. Nee. Als nabestaande dan. Ik weet niet hoe het voor de persoon zelf is. Maar ik kan me ook ja. niet herinneren in mijn omgeving dat die keuze werd voorgelegd. Ja, en volgens mij voel je, voel je niks uh, tijdens je slaap. Hoe bedoel je? Eh, omdat de, de, de, aandacht, de, de, de, de aandacht onttrekt zich aan het, aan het fysieke. Dat begrijp ik niet. Uh, in, in diepe slaap uh, voel je niets. Nee, maar het is voor nabestaanden misschien wel heel vervelend... om wekenlang af te moeten wachten wat er gaat gebeuren. Uh, ja, dat is vervelend. Maar er zijn zo veel, veel vervelende dingen aan het leven... Ja, maar is, ja, is het voordeel groter? Ja, misschien wel. Ja. ja nou, je, ik weet het ik, niet ik, of mensen die, cursus, ik, ik, ik, die keuze. Ik zou, ik wel eens zou wat zelf voorgelegd. voor de palliatieve citatie uh, kiezen. Ja, maar wa waarom? Omdat je. Omdat het uh, niet, uh, niet, uh, niet agressief is, omdat het niet echt. Uh, uh, je hoeft je het. Te eigenlijk Je vraagt als, als, als patiënt niet uh, aan, aan je omgeving om, om jou te doden. Om, ja. om, om, om jou uh, ja. nee, dat te helpen bij je overlijden. Ja, maar ja... Uh, ja dat, dat... Het is een morele kwestie, ja. uh, volgens mij. Ja. Ja, nou, er, er zit iets in. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen het een heel onprettig idee vinden... om te zeggen van, nou ja... Uh, helpt me niet bij het overlijden, maar helpt me wel in slaap te brengen en dat nog uh, eindeloos voor te laten slepen. Nou ja, eindeloos is het niet. Uh, nou ja, komt, je weet er, er het komt, niet dan. Ja. Je, je, sowieso, uh, als je in slaap wordt gehouden, wordt het lichaam niet meer uh, gevoeld. Nee, maar dan zou je. Ja, maar dan dit, komt er dan ook geen eten en drinken meer bij kijken? Nee, nee. Dus dan, is, dan uh, heb je het eigenlijk over versterven. Oké. Okay. Ja, ik weet het, ik weet het niet. Maar ik, wie weet dat er iemand is die daar wel verstand van heeft en belt naar 0800 121 en dan En dan wou ik ook nog even reageren op uh, de vraag uh, waarom uh, geldtransporten niet uh, bewaard worden door uh, ja. de OEC. Ja. Vol, volgens mij gebeurt dat niet omdat het geld in inweziging waarde heeft. Nou... Ja die, discussie, ja, die discussie hebben we onlangs ook nog gehad, maar in zo'n praktische uh, omgeving als in een geldtransportwagen, heeft het de, de, daadwerkelijk wel waarde? Wie, wie, wie, wie, laat, het, wie laat het geld uh, transporteren? Voor, voor hun in wezen heeft het geld geen waarde, want de banken, die, die de productie van, van geld uh, kost geen geld. Nee, maar ik weet wel zeker dat ze het niet prettig vinden als het verdwijnt en door iemand anders wordt uitgegeven. Ja. Nou, dat zijn, uh, dat zijn van die kleine zijwegen die we dan weer maken. <laughs> 0801121, ja, misschien pro dat iemand. Nog eens, uh... Dat bedoel ik dus. De, de bewaking van, van het geld is veel ja. kostbaarder dan de productie uh, van een nieuwe hoeveelheid geld. Nee, maar dat is natuurlijk onzin. Je kunt niet zeggen: van... ach, het is uh, gestolen. We drukken gewoon een nieuwe partij geld en die laten we weer naar de bank brengen. Dat, want uh, dat zou zo zijn als die andere partij verdween. Maar die andere partij verdwijnt niet, die wordt in omloop gebracht. Ja. Dus die is er daadwerkelijk nog wel. Ja, maar dat, dat levert op zich voor de economie geen probleem op. Jawel. Nee. Nou, het is, in, dit, in dit geval is het misschien te weinig, maar ik denk dat als je er gewoonte van maakt dat het heel vreemd is. Goed, we kunnen hier uren uur over discussiëren of stilvallen. Dat kan ook, maar dat gaan we niet doen. 0800-1121. En ik, uh, ik vraag me af of er misschien ook nog even iemand kan bellen... over de palliatieve sedatie. Ik, uh, ik ga mijn best doen. Dank je wel. Hoi. Um, Bas. Ik sprak net met Bas, volgens mij. Nou, Gerard hier. Hallo, Gerard. Ja, ja... Ja, zei je dat er uh, twee voor waren, dus ik uh, was nu aan de beurt en je had het over Bas, ik dacht, uh, zit er nog een ander tussen Ik dacht ook dat er nog een Bas was. Maar Bas was was toen Bas nog was was en hij is weg. Oh. Dus maar, Gerard. Maar, maar het geeft niet ik bel over die uh, vraag over die overshipkaart. Ja, nou vertel. Nou, het klopt inderdaad. Uh, vroeger had je een enkeltje. En dan, uh, die was goedkoper als een, uh, hoort ik weer, oh nee, een retour. En je had ook een retour, die was goedkoper goed als uh, twee enkeltjes. Oh. Maar dat, dat systeem is helemaal afgeschaft, dus je betaalt nu de werkelijke prijs. Ja, maar de vraag is, want er was, er was vroeger, hoor ik net, een limiet ja. van 250 kilo, ja, die, uh, kilo, kilometer. Die bestaan niet meer. Nee, dus als deze meneer nu van Groningen naar Goes rijdt, dan betaalt hij gewoon voor iedere kilometer. Betaalt hij voor iedere kilometer, en als hij weer teruggaat had uh, je vroeger een retour en dan was je goedkoper uit en dat uh, daar bestaat niet meer je betaalt dan gewoon twee enkeltjes als je dag, ook als je dezelfde dag ook ook als je teruggaat oh, stom systeem ja maar het is zelfs zo Astrid. als je vroeger had je kocht je een kaartje en dan komt de machine. toen ze de conducteur euh, zeggen ...hé, hey, meneer u zit in, of mevrouw u zit in de verkeerde trein ja dat zien ze tegenwoordig niet meer want je hebt ingecheckt in oh, Groningen. oh ja dan je dus, je, gewoon, en dan een het om je, je, je kunt dan helemaal via Via, als je dan uh, daar in kamp of uh, in zo'n overstapt uh, ja. op de trein naar uh, Amsterdam. En je gaat dan van Amsterdam naar Den Haag. En je kan uh, heel Nederland doorkrassen tot en met hoes. Uh, en dan heb je, dan heb je uh, nog meer kilometers gemaakt. Dat maakt helemaal niet meer uit. En dan betaal je gewoon iedere kilometer. En dan betaal je gewoon de, heem, de hemelsbreed. hemelsbreed. Maar dat is vast. De NS kennende kun je dan waarschijnlijk. Een ...binnen drie maanden een bezwaarschrift indienen... ...en dat kan dan twee keer per jaar... ...en dan kun je nog een deel van de, van de kosten terugkrijgen. Ja, ja, ja, als je niet ingecheckt in of, of tenminste als je bent vergeten bent uit te checken, ja. Ja, maar dat is vast ook wel zo als je uh, in de verkeerde trein bent gestapt. Nee, nee, dat maakt niet meer uit. Dat kan je natuurlijk niet bewijzen. Dat, dat kan je niet bewijzen, ja. ja. Maar als je meneer Slim geweest had, dan uh, had hij een... Uh, ...ik weet niet hoe oud hij was... Want als je ouder zelfs 60 was, dan had hij voor uh, 1 augustus had hij een uh, kortingskaart uh, 60 plus van de Nederlandse spoorwegen aan moeten schaffen. Ja. En had hij uh, na uh, 9 uur had hij dan uh, 40% gereisd. Ach, dat is jammer dat we hem dat niet hebben kunnen vertellen voor die tijd. Nee, nou, ja, uh, dus dat is uitgebreid. Is dat ook reclame gemaakt? Ook uh, de vereniging Rover heeft gezegd van uh, iedereen die moet nu nog uh, een. De oude, de oude systeemaanschaffen, nu hebben ze vijf verschillende soorten Kaarten de, kortingskaarten de NS. Nou. En de, ik heb er ook nog een van uh, zes, 60 plus. En ik uh, reis gewoon na negen uur reis ik uh, met 40 procent. Nou slim. En uh, nu kan het niet meer, want die anders ook, uh, uh, ook weer, uh, een tweede spits ingevoerd hebben. Na uh, uh, vijf uur ja. tot zeven uur. Nou ja, het is het, wel ik, jammer. En ja, dan, dan betaal je ook weer uh, in die tijd het volle vol maar Als ik na 9 uur uh, ga vertrekken, dan reis ik gewoon, ook in die, uh, in die nieuwe spitstijd reis ik gewoon tegen 40 Nou, ik vind het wel jammer. Het is slecht nieuws voor Nico. Ja, ik, ik vind het ook slecht uh, nieuws ja. voor hem. Maar ja, je moet het natuurlijk wel duidelijk maken. Ja, uh, ja goed, En uh, is is slim geweest. Die hebben een uitgebreide rec reclamecampagne gevoerd van uh, de komende... Uh, een nieuwe kortingskaart aan. Je kent die reclame ja. wel van, met uh, Nick en Simon uh, ja. in, in de trein zit. Ja, maar dan zit ik altijd naar Simon te kijken, dan krijg ik niks van die informatie mee. <laughs> Heel gek. Ja. Nee, maar, maar dan zegt, dus, uh, zegt die op ook, ja dan zit je uh, tegen die prijs rijd je uh, on, uh, ongelimiteerd in de weekenden. Gratis, een betaling gewoon een vast bedrag. Uh, nou, dat zijn allemaal van die raar, rare dingen die ze ingevoerd hebben. En, uh, ja, daar is nooit goed uh, nee. duidelijkheid over geweest dat die oude, uh, uh, uh, uh, die oude kortingskaart uh, voordeliger was. Nee, nee dat is dus ook wel zo slim van ze, want anders had iedereen zoals Nico nog snel zo'n kortingskaart aangeschaft... en dan lopen de centjes natuurlijk niet binnen. Nee, want het is uh, dan, uh, dan zo, want dan heb je, uh, als je dan uh, aangekocht uh, had, uh, ook al was je jonger geweest... dan vallen je nog onder de oude regeling, dus als je hem gekocht uh, hebt als hij 56 was... en als hij 60 was, dan maak je gewoon weer... Uh, uh, uh, Tenminste dan de, de nieuwe, de oude regeling had, uh, 40% in de spits, of tenminste buiten de spits. Ja, nee, dat, dat is jammer. Ja, dat is dan de. Dus is jammer voor uh, <laughs> ik weet niet hoe die heet, uh, Nico. we hebben het gewoon het volle punt. Uh, net wat ik zeg, het geeft niet uit welke route daar je reist. Je kan helemaal over Amsterdam gaan rijden. Ja, het, het is, het is nee, ja, maar Anne En Gerard, nu gaan we weer hetzelfde verhaal helemaal ja. van het begin af aan vertellen. Ja. Dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Ja, maar... Het is duidelijk, dankjewel. Uh, ik ga nog uh, over die palatieve uh, ja. situatie. Nou, dat is een, ja. uh, gewoon een leidingsweg. Je wordt uh, gewoon. Je, je, de, je, je weet niet wanneer die persoon komt te overlijden. Hij kreeg geen uh, water, hij kreeg geen eten, niks. Nee. En hij ligt gewoon uit te drogen. En dat kan uh, nou, je weet wel met iemand die uh, in hongerstaking gaat, dan kan dat heel vijfde, dagen duren. Ja, maar ja, als je slaapt, heb je er geen last van, natuurlijk. Ja, maar, maar dan van... heb je het ook al gezegd, als familie kan je geen afscheid nemen. Dan. Nee, ja, nee, het lijkt mij ook niet de allerfijnste situatie, maar het is wel een manier om uh, actieve zelfdoding uit de weg te gaan, natuurlijk. Ja. ja. Nou ja, uh, ik denk dat als je daar heel erg tegen bent... dat je je dan ook in die mogelijkheid kan verdiepen. Dus dat is in ieder geval een goede tip geweest weer vannacht. Ja. Dankjewel ja Geen dank, Astrid. Dag, Topien, ja, ja Tot de volgende keer. Ja, uh, even kijken, 0800-1121. Ik kijk heel even, want we hebben nog maar een half uur te gaan... en er zijn een paar vragen nog helemaal niet beantwoord. Zoals de vraag hoe kan het dat je van nicotinepleisters... heel ongebruikelijke dromen krijgt. Uh, andere vraag over de donkerblauwe gordijnen... die met de lichtval opeens rood doorschijnen. Hoe kan dat? En een vraag die nog openstaat is de titelsong van Overspel. Wie... Zinkt die? Dat was een vraag die nog eventjes uh, doorkwam, zo tegen het einde van het programma. Dus mocht je antwoorden weten op die drie vragen, bel dan vooral nog even naar 0800 1121. Bas. Ik probeer nog een keer Bas, maar net was er ook al geen Bas. Dus misschien dat er nu ook nog steeds geen Bas is. Martin. Ja, goedemorgen. Martin is er wel, hè? Ja. Ja, die zit te wachten en te trappelen met zijn voetjes. Nee. Oh, ik, ik was toevallig wakker. Oh, gelukkig. Wat kan ik voor je doen? Ik, uh, ik heb de oplossing van de crypto, denk ik. Joh, de oplossing van de crypto. Oh jee. Ja. Uh, alarmfase 2, dan pak ik hem er even bij. Uh, want de opgave was vakantie als beloning. En ja. de oplossing moet bestaan uit negen letters. En er, zijn, uh, er is wat oneenigheid over de lange I. Dus als die erin zou zitten, is het één letter. Die zit erin, ja. Zit die erin, joh? Ja. En wat is de oplossing dan volgens jou? Premievrij. Premie, vrij, hoe kom je daar nou bij? Nou, ik dacht, beloning is een premie. Ja. En daar heb ik even op voortgeborduurd. Ja, want vakantie is vrij. Ja. Het is helemaal goed, joh. Nou, geweldig. He, nou, dat betekent dat je een prijs krijgt? Nou, fantastisch. Uh, misschien weet je uit ervaring dat wij van tevoren nooit weten... wat er nu weer in de kast ligt en wij een envelop gaan doen en naar jou op gaan sturen. Dus wees maar gewoon blij met ieder gegeven paard dat door de brievenbus blij. valt. Kijk, ik ben, ben met ik, alles blij. Ben ik heel blij om te horen. Dan wil ik nog even weten, Martin, wat jouw plannen zijn op 11.11.11... 11, 11, behalve natuurlijk sint te lopen vanavond. Oh jee. Uh, oh, daar had je nog helemaal niet over nagedacht. Ik ben, ik ben vroeg wakker en ik hoop dat de zon gaat schijnen. Nou, vergeet het maar. Je woont dan, in dan Nederland. Ik dag niet meer stuk. Nou, oké. Okay. Nou, ik, ik hoop van harte met je mee. Ja, ik ook. <laughs> en ik wens jou een, een prachtige, bijzondere dag. En dat er maar iets moois kan gebeuren, zodat je de rest van je leven nog kunt zeggen... oh ja, dat gebeurde op 11.11. 11, 11. dat is waar 11, ook. 11.11, 11, ja. Ja. Oké. Okay. Fijne dag, Martin. Dank je wel. Oh, dat is al gebeurd natuurlijk. Weet je wel dat jij een prijs won op de Nationale ja, oh, Radio ja, op 11.11. 11, 11, 11. ja, ja, hartstikke bedankt. Dat ga je nooit meer vergeten. Okay. Dag. Ah. Hoi, Martin. Vreek Freek, nacht. Hoi, uh, Astrid. blij dat je terug bent. Dankjewel, Freek. Ik heb je gemist een paar weken. Ah, dat is lief. Maar, uh, <laughs> ja. Ja, wat kan ik voor je Dom doen? Domme blondje. Nou. <laughs> ik, nou, dat vind ik nou opeens... Nu maak je echt om een keer naar heel onaardig. Nou, nou, ik okay. ook wel eens op, op zondagmiddag in de zomer. Oh, dat domme blondje. Maar wat kan ik voor je doen, Freek? Uh, nou, de hele avond is uh, gesproken over... Uh, Roken. Dat was ja. het begin vanavond. Ik kwam we later aan. Ja. Maar ik heb een paar weken terug vragen gesteld over roken. Maar die kwamen niet in de uitzending. Nou. Namelijk, eh, ik wilde weten hoeveel tabak, hoeveel gram tabak er in een sigaret zit. Hoeveel gram want, tabak er in één sigaret zit. Want ik, eh, ik rook sec. En ik draai er, eh, uit, uit 40 gram, draai ik eh, 120 sigaretten. Ja. En daar doe ik acht dagen mee, dat is vijf gram per dag. Ja. En ze vragen me wel eens: hoeveel rook je? Als ik bij de dokter ben met mijn uh, <laughs> COPD. En ja. Maar heb, je, even, heb maar... je COPD? Ja. Dat is toch een longaandoening? Ja, die veroorzaakt door roken. En je rookt gewoon lekker door. Ja. Vreek toch? Ik leef al 40 jaar geleden de tijd, meisjes. Zal mij zorgen weten. Nou ja, dan, dan is het ook je eigen was, keuze. Er ik heb je te leven. En nu ben ik uh, 68. Ja. Wat dat betreft. Oh, dan is het allemaal extra. Dat ja, vind ik ook. Dat bedoel ik. Ja. Maar. En, en, ander, en een andere vraag daarover is: uh, ja. op pakjes sigaretten en tabak staat altijd zoveel gram nicotine en teer en weet ik wat allemaal. Maar. Uh, als de pakjes kleiner worden, of er minder sigaretten in zitten, het aantal grammen blijft uh, gelijk. Oh. Dus uh, of het nou uh, een pakje van 50 gram is, of van 40 gram, uh, nicotine blijft hetzelfde. Ja. Dan vraag ik me af, per hoeveel is dat? Is het Per 100 gram, per 1000 gram, per, uh, per sigaret? Want uh, op sigaretten is, is ook het... Uh, het het aantal, uh, de nicotine is hetzelfde op een pakje. Of oh, het nou 19 of 20 wow. 25 of 30 is het. Maar is een grammen nicotine op het pakje dan niet per, per uh, uh, sigaret? Ja, en bij check dan? Want oh ja, ik draai hele dunnetjes. Maar ik heb mensen die draaien draai 40 uit een pak, maar ik draai er 120 uit. Ja, maar dan is het weer per uh, zakje check. Ja, maar toen de shek 50 gram was, was het hetzelfde als het nu, nu de shek 40 gram is. Maar is het niet het percentage per gram? Er staat geen percentage bij. Oh. Hmm. Oké, okay, dus de vraag is uh, één. Hoe, uh, hoeveel gram is de gemiddelde sigaret? Ja. Yeah. Nou, dat moet toch iemand even door kunnen bellen naar 0800-1121. En de nou, andere vraag sigaren, is... Mijn sigarenboer wist het niet. Nou, je kunt hem toch gewoon op een, weegs-, een keukenweegschaal leggen? Met filter en al. Ja. Ja, maar, maar ik, heb geen, ik heb geen goudwegentje. Mijn zo, nou, zo. Oh, want je wil ook graag weten wat, wat het filter weegt dan. ja. Dus er moet even iemand nu thuis moet een sigaret uit elkaar halen... en hem een keertje met filter en een keertje zonder filter op de... Ja, met filter <laughs> hoeft niet. Maar gewoon alle check eventjes op een keukenweegschaal leggen... even doorgeven wat het weegt. 0801121. Dat zou erg op prijs worden gesteld. Ik ben benieuwd of het nog lukt in uh, 25 minuten. En Dat de andere vraag is, wat is nou, hoeveel eh, nicotine zit er nou in een sigaret? Want het is onduidelijk of het nou per pakje of per zakje of per toestand is. Dus um, hoeveel ja. uh, nicotine zit er in één sigaret? Hoe kan Nou, ik ga mijn best doen. Ik weet niet of het nog lukt. Want we, we, we naderen het einde van, uh, van ja, het programma. Hè? Ja, nou, ik belde eigenlijk over de kip en toen kwam ik daardoor. Dan denk je ja, als ik er toch ben was ik net te laat en dus toen heb ik, heb ik gezegd dat ik die vraag gesteld, toen zei ze dat ze mij nou, dan is mij Dan Nou, dan is oh, ja. het goed. Dan ben ik dan. Nou, dat vind ik ook. Dat heb je goed gedaan. <laughs> Dankjewel, Freek. Oké, okay, meidje. Tot de volgende tot keer. Dag. tot weer, hè. Yo, bye, bye. bye. Dus, dat betekent dat we nog weer een rookvraag hebben toegevoegd aan het lijstje. En dat is dus de vraag over wat weegt een enkele sigaret zonder filter en uh, zonder, uh, hoe heet het, het uh, hoe je eromheen? Nou ja, goed. De, hoeveel tabak zit er daadwerkelijk in één sigaret? En hoeveel nicotine zit er nou in één sigaret? Dus eigenlijk moeten we gewoon het percentage per gram weten. Dan zijn er nog uh, de vragen die openstaan over de nicotinepleisters. Daar krijg je ongebruikelijke dromen van. Waarom? Uh, hoe kan het dat de donkerblauwe gordijnen rood doorschijnen? En wie zingt de titelsong van de vara televisieserie Overspel? 0800-1121 als je een van deze vragen nog kunt helpen beantwoorden voor Jan-Willem. Ja, dag Astrid. Hallo. Het is een lange tijd geleden dat ik je gesproken heb. Is dat zo? Het ja, voelt als gisteren. Heb je je moeder nog gebeld hè? Ach, Kijk, je dat no? doe ik van anders nooit. <laughs> ja, maar uh, ik denk dat ik het antwoord weet op uh, de tune van overspel. Oh, dat is mooi. Ja, uh, dat is uh, volgens mij uh, Smokey Robinson. Eerlijk waar? Ja, met de track of my tears. Oh. Dus, en uh, ja, ze draaien wel meer uh, muziek, want meestal uh, in, in die serie zelf. Uh, Zit hij altijd zijn zonde te overdenken, die ja. uh, meneer Kouwenberg. En dan ja. draait hij ook altijd uh, hele oude plaatjes, zeg maar. Dus. Ah, oh nou, dit, ik, ik verwachtte eigenlijk van oh, er is een of andere Nederlandse jingle inzinger, Maar nee, het is gewoon nee. echt. Uh... Nee, volgens mij is het oh, gewoon Smokey Leuk. Robinson. Oh, kan het dan deze zijn? Ja die, die, die... ja, die is het. Ja, die is het. Ja, volgens mij wel. Oh, hartstikke fijn. Dankjewel, Jan Willem. Ja? You Oké, okay, doei! People say I'm the life of the party Cause I tell a joke to. Although I might be laughing loud and hearty, deep inside and blue, so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 Tracks of My Tears van Smokey Robinson. En dat is uh, de titelsong van de Farah-serie. Overspel. En daarmee is er weer een vraag beantwoord. En ik hou ervan. Dankjewel, Jan Willem. Um, even kijken, want ik kreeg nog een, uh, een mailtje van Ellie over uh, de palliatieve sedatie. Dat daar even geen onduidelijkheid over bestaat. Palliatieve sedatie doet men niet wekenlang van tevoren als de zieke al in het laatste stadium is. Bijvoorbeeld de darmen zijn al stilgevallen en de arts heeft het vermoeden dat de zieke zeer snel zal overlijden. Dan pas gaat de arts over tot palliatieve sedatie. De zieke wordt in slaap gebracht via een injectie en met een volgende injectie die een meer werkzaam middel bevat komt de zieke dan in een veel diepere slaap en dat is een comateuse Slapen en daaruit zal men niet meer ontwaken. Als de laatste fase goed is ingeschat, zal de zieke ook zeer snel overlijden. En als men spreekt van versterven, is dat toch meestal een ander verhaal. Dat is meestal een keuze van de zieke die juist geen palliatieve sedatie wil. Hij of zij neemt dan geen voedsel en of drinken meer tot zich en zal dan versterven. Dat dat nog even is, uh, is uitgelegd. En um, uh, even kijken, want er, er kwam ook nog even iets, uh, iets uh, binnen van Duc. Die zegt palliatieve sedatie is in sommige gevallen... een zeer goed alternatief om mensen uit hun lijden te helpen. En het is een gelegaliseerde methode om met medicatie uit het leven te stappen. Ik heb hier in familieverband een goede ervaring mee. Euthanasie is dan echt niet nodig, schrijft Duc. Nou, dat nog eventjes voor de duidelijkheid dat daar geen vragen meer over zijn. Uh, er staan nu dus... Nog twee vragen open. En de ene is: hoe kan het dat donkerblauwe gordijnen rood doorschijnen? Daar zag ik op de chat iets over voorbij komen. Namelijk dat het blauwe licht gefilterd wordt door de blauwe gordijnen. Hoe dat precies zit, leg het maar alsjeblieft even uit via 0800 1121. En de vraag: hoe kun je van nicotinepleisters zo ongebruikelijk gaan dromen? Hoe zit dat? En daar kwam dus de vraag nog bij, zojuist. Uh, over de sigaretten. Hoeveel weegt nou precies... Hoeveel uh, uh, check zit er nou precies in een sigaret? En hoeveel procent daarvan is nou precies nicotine? 0800-1121. Gert-Jan? Ja, daar ben ik. Hallo. Goeiedag. Uh, ik wil niet te veel doorgaan op vragen... die vannacht uh, aan de orde zijn geweest... Oh. Ja, ik wil wel nog een positief verhaaltje. Er was ook iemand die daar in positieve zin over sprak. Er wordt altijd over die gezondheidsvragen. En natuurlijk, iedereen die rookt, die weet dat dat slecht is... Maar er zijn ook positieve dingen. Uh, oh. In de rooksalon in een bedrijf, of voor zover jij dat hebt meegemaakt, uh, buiten uh, het pand. Daar wordt, uh, in de rooksalon wordt niet genotuleerd, maar er wordt wel onthouden. In de rooksalon hoor je dingen die je in de rest van het bedrijf niet hoort. Ja. En dat is een positief uh, effect. Uh, los van die, die, die nicotine en alle gezondheidsnadigheid. Hetzelfde ja. verhaal, en dan ga ik toch even door op dat roken... Het uh, mag niet meer in de horeca-gelegenheden, behalve die ZZP, die kleine uh, rookzaakjes. Hmm. Maar er is ook iets als je in een café, waar ik nog wat eens in zit, uh, naar buiten gaat, een soort time-out, ja. als je in gesprek bent en dat je buiten staat, dat je daar met mensen in gesprek komt die ook een sigaretje staan te roken, tenminste als het niet al te koud is, dan kom je in gesprek met mensen waar je anders niet mee in gesprek komt. En daar hebben ze in Schotland hebben ze daar een woord voor gevonden. Dat is overkomen waaien over de Noordzee. En dat noemen ze smurten. Oh. Dat is een, een samenvoeging van to smoke en flirten. Oh. Ja, dat is een, een nieuw uh, fenomeen. sinds uh, het rookverbod in de horeca? Dat je met smurten, met uh, uh, gewoon vijf minuutjes of zo buiten... Uh, gewoon even een heel ander gesprekje hebt als een soort time-out. Even uit het, uh, het geroezemoes en het gedoek, allemaal binnen, het huis, of binnen de horeca, even naar buiten. Dus er zijn allemaal positieve punten die ook bij het roken horen. Dat, ik, praat dat, ik ben een stevige roker, dat wil ik niet ontkennen. En die gezondheidsverhalen die ken ik maar al te goed. Maar er zijn ook wat positieve zaken. En ik heb mijn... Uh, hoop gewoon gevestigd dat 400 jaar rookcultuur, <laughs> uh, ingevoerd door de Indianen, zal ik maar zeggen, de, dat uh, poets je niet weg met regelgeving. En het, uh, mijn hoop is nog steeds gelegd dat het droogleggen wat de alcohol betreft in de Verenigde Staten ook nooit gelukt is. <laughs> dus dat is mijn, mijn rookverhaal. Maar, maar, maar... Gert-Jan, je zegt dat je een stevige roker bent, maar ja. ben je ook een stevige smurter? Nou, ik... Die leeftijd ben ik eigenlijk nee, al... Nee, niemand oh. is te oud om te smurten. Nou, nee, maar <laughs> ook met jonkies smurten. Ik hoor af en toe verhalen die ik in de rest van het café niet horen. Ah. Ja, dus er zijn ook positieve aan dat er ook uh, Positieve zaken aan roken te verbinden. Maar goed, er, er is al voldoende over gezegd. Vannacht, uh, daar bel ik ook eigenlijk niet voor. Ik heb uh, geprobeerd, vorige week ook al, heb ik een klein gesprekje gehad met de redacteur van dit programma oh. over een vraag van veertien nachten geleden. veertien so. dagen geleden. Uh, uh, nou, even een tussendoorvraag. Heb jij uh, tijdens je vakantie via de wereld om goed naar dit programma gelegd. Nou, oh, wat denk je nou, gaat Jan? Nou, ik denk dat het antwoord ja is. Nee, joh. Nou, nee. Nou, nee. Dat is... Nee is ook een antwoord. <lacht> nee. Maar dan... Nee, ik was aan het uitrusten. Dan ja. ga ik toch niet zitten luisteren en denken van... Oh, was ik nou maar daar? Nee, nee. Maar je weet inmiddels vanavond dat er vorige week... een behoorlijk heftige vraag met een, een thema... Ja. toch over de eten is ge gekomen. Ja. En, nou goed, dat zijn moeilijke onderwerpen. Dat, daar wil ik het verder niet over hebben. Maar... Hm. Dan ga ik moet even toelichten. Ja. Vorige week luisterde ik, en uh, jouw vervanger, Wim Rijken, die liet toen even uh, passeren dat een week daarvoor, de uitzending die ik zelf niet gehoord heb, mm. werd er gesproken over kinderdijk. Ja. Daar was een vraag over gekomen die ik dus zelf niet gehoord heb. Nee. En Kinderdijk is een, uh, een naam van een uh, stukje van de Alblasser Zo mm -hmm. Zoveel was wel uh, doorgekomen. Waar veel molens staan. Dat ja. is ook. Dat is een stekje daar wat op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat. Dat is vannacht ook nog even over het nieuws gekomen... dat er de UNESCO nu nieuwe projecten afkapt... omdat er politieke problemen zijn in het Midden-Oosten. Ik heb ook naar het nieuws geluisterd. Ja. ja maar Kinderdijk staat ook op de werelderfgoedlijst. En nou ben ik vorige zomer daar eens een kijkje wezen nemen... Waarom dat daar uh, werelderfgoed, uh, belang, uh, de, uh, goed, uh, de, die stek, uh, de moeite waard is om uh, t, op die werelderfgoedlijst ook te komen? Dat is, uh, dat, uh, stond toen, uh, toen ik daar was, uh, stond er een bus met Poolse toeristen en er was een, een cruiseschip van, van, van de Rijnvaart, die had, lag er ook aan de kade. Ik ben er weer eens te kijken en. Algemeen is bekend dat uh, daar veel molen staan en de, dat heeft dan te maken omdat dat die Alblas Waard zo'n diepe uh, Gert-Jan, ik ben heel bang dat we met dit gesprek het programma uh, uitgaan straks over twaalf minuten. Nee, wacht oh. even, nou kom ik uh, tot de punt van mijn vraag of mijn antwoord eigenlijk. Ja. Wat ik vorige week wilde lanceren, maar ja. dat kwam er niet door. Nee. Waarom heet dat daar Kinderdijk? Die vraag is. Uh, dus 14 jaar geleden niet beantwoord, begreep ik. Dat heeft te maken met de Sint-Elisabeth-vloed. In 1421, ik heb hem moeten terugzoeken, 19 november zelfs. Er is een geweldige vloed geweest. waarop die, een polder die er toen bestond. Uh, uh, ge geweldig is ondergelopen. Dat is een ja. uh, respectabele vloed geweest. Uh, inmiddels 590 maar, jaar jan ik moet je echt vragen om het af te ronden. Want de vraag van twee weken geleden is bij heel veel mensen... en ik wil zo graag de vraag die vannacht zijn gesteld nog afronden. Dat snap ik, maar dan geef ik ook een redactionele hint nu... Ja. als je me nu afkapt... Ja. Uh, uh, het lijkt me verstandig dat jullie een kwartier of een, het laatste half uur van de uitzending... nog eens met aanvullingen of correcties ja. van programma's daarvoor. Ik bedoel... Ja, nee, maar dat is... Uh, dat, ik ben er uh, heel blij mee. Ik ben echt blij met alle opbouwende kritiek. Alleen het ja. kan niet, want we hebben al zoveel onderwerpen die in vier uur tijd worden besproken... Nee, dat we dat... niet ook nog alle onderwerpen van de afgelopen weken nee, kunnen gaan terughalen. Maar, nee, maar oké. Okay. Dan kap ik uh, zelf ook. Ik, ik hoor wat je... Uh... Nee, ik ik zou het heel graag willen, Gatjan, want het allerliefste wil maar... ik altijd alle vragen mooi afronden. Alleen ja. we moeten het even, we moeten ja, roeien met is, de riemen die we hebben. Dat is uh, de, de, de hit van het moment. Oké, okay, ik stop ermee ook. Ik snap wat je bedoelt, maar ik geef ter overweging bij jullie evaluatie straks. Ja. om een, een rubriekje met <laughs> aanvullingen en correcties, want daar heb ik ook nog wel een paar van. Ja. Uh, aan het eind van de uitzending gewoon in te pakken, in te bouwen. Nee, nou, gaat je Luister even, want, want ik, ik merk een lichte irritatie, maar ja. luister even heel goed naar mijn punt. Want ja. ik zou dat heel graag willen, maar ja. het is gewoon praktisch onmogelijk om ja. alles bij te gaan houden. Altijd van alle uitzendingen ja. en altijd alles weer terug te zoeken. En nee. Bij... Nee, nee, nee, nee, nee, maar luister. Maar ik wil je iets voorstellen. Ja. Luister je vaak? Ja, ja ik, uh, dat, ik, ik begin langzaam het verslaafd te raken. Net zoals het roken. Ja. <laughs> ik stel voor dat de komende weken ik jou iedere, uh, iedere uh, vrijdagochtend bel. Vrijdagochtend? Ja, dat is nu. Uh, ja, oh ja. ja, ja nee, iedere vrijdagochtend bel ik jou om tien voor zes. Tien voor zes, dus dat is 0,0. Uh, uh, 0550. Uh, ja? ja? En dan mag je alles wat je nog van die oh, uitzending nog, mijn... <laughs> nog wil zeggen, mag je zeggen. Oké, okay. uh, akkoord. Ja, dan spreek ik, ik, ik je het. dus ik... volgende week, tien voor zes. Spreek ik spreek het, je. Ik zet het in mijn agenda. Denk dat erom. Dan zorg ik dat ik wakker ben. Helemaal goed, dat Gert. Dan krijg je nog wat. Oké. Okay. <laughs> Tot, Tot volgende, volgende week. week. Nou, Dag. Doei, doei. Maarten. Hey, goedemorgen. We gaan het even lekker snel doen, hè? Oh, kijk. Het oh, lijkt me wel de tijd. Ja, ik zit zelf ook met de radio, dus ik ken dat allemaal. Oh. Hey, het ging over het gewicht van een sigaretje. Ik ja. heb er net even eentje uit elkaar getrokken voor je. En op een fijn gelegd. 0,65 gram. Eerlijk waar? Dat, dat vind ik nog veel. Ja, ja hè? Ja, vind Bind ik nog Meer dan een halve gram dus. En je hebt gewoon een hele sigaret opgeofferd voor ons. Ja, ik heb gewoon de filters afgetrokken en de uh, papier eraf en uh, op de wees En uh, daar zag nou, je het 0,65. Nou, als je maar weet dat het gewaardeerd wordt. Ja. En weet je ook ja. hoeveel er dan in die ene sigaret aan uh, uh, uh, nicotine zit toevallig? Nee, dat kan niet. Kun je dat, ik dat echt niet echt ergens zien weten. op het pakje nee. toevallig? Dan zou ik zelf een gouden pakje pakken. <laughs> <Pakje> pakken. <laughs> Kijken of het nog ergens staat. Uh... Tom, met roken so, bloody bloody bloody bloody ja, bloody maar dat maakt het nou indruk op nee. je dat er staat van denk erom je longen gaan kapot. nee. Ach, ja. ach, ach, <laughs> ach, ach, wat weet je wat alleen indruk maakt dat ze elke keer maar duurder worden, maar dat vind ik ook al wel weer wat. <laughs> <laughs> gewoon lange kauwen, ja. Teer, 10 milligram, nicotine 0,8, koolmodexine, 10 mg. Ja, wat moet je er allemaal mee? Maar op, wa op wat voor basis dan? Ik heb ja, dat in. is zit de zit vraag. 28, 28. ja, wat, precies. Op, op wat voor hoeveelheid heb je dan? Ik heb hier ook een blik trouwens. Wat staat daar dan op? Er zit, we kijken, 60 gram te bak in. Wat staat daar dan op? Um, even helemaal rondom. Ja, hier ook. Teer, 12 mg, nicotine 1,0 mg. Nou uh, Dat is 1,0 en die andere 1, daar zegt 0. hij 14 milligram. Eens even kijken, ik pak ook even het pakje weer. Teer is dus uh, 10 mg, nicotine 0,8 mg en er staat ook nog iets over koolmonoxide. Maar oh, ja. als je een blik, nota bene van hetzelfde merk, staat er niks over koolmeloxide. Oh, dan eigenlijk. kan je beter het blik hebben, denk ik. Ja, die zijn, die, zijn, die zijn gezonde mensen. En die zijn nog goedkoper trouwens ook hoor. Het moet ah, alleen kijk. je moet zelf gaan draaien. Ja, je moet het, het allemaal gaan zitten schudden. rollen. En ik ja, ja. noem ze al wat schuld en sigaretjes hè. Nou, ik, ik ben uh, wiskundig niet zo sterk, dus ik kan er echt geen chocola van maken. Maar misschien is maar dit moeten we laten moet uitrekenen door iemand. Ja, ja. en daar hebben we een week de tijd voor. Ja, dat gaan we doen. En nee, dan vragen we het volgende week. Uh, uh, Kom op, ik de tune 20. horen. Can you? ja nog, Maarten nog drie minuten en nog meer ik ik en het. meer te Willem te gaan okay, maar nou, fijn, dan ik dat je, afkappen. fijn dat je er al klaar voor bent Maarten ik ga lekker mijn nest in en verder luisteren hey, bedankt hey, ook thuis oké okay, doeg uh, Mirjam. hallo hi Miriam. ja ik ben een beetje verkouden dus het gaat heel laag uh, ik had over uh, roken, ja. hadden jullie het over, ja. maar ik wil het hebben over alcohol, ja. ik heb namelijk best wel uh, veel gedronken, want er was bij ons in de familie de Ja. als je dat hoorde bij de opvoeding, oh. en op een gegeven moment had ik zoiets van, waarom drink ik, omdat ja. ik heb, maar, dan kan ik beter fris of water drinken, ja. dus op een gegeven moment had ik geen behoefte meer aan alcohol, en heb ik moeten vechten en mijn eigen moeten verdedigen, want iedereen zei van, Doe is zo flauw. Doe is zo ongezellig. Mirjam? Ja? Ja, het spijt me, klinkt heel onaardig. Want je, je vertelt een persoonlijk verhaal en dat waardeer ik heel erg. Alleen het heeft echt helemaal niets met de vragen en de antwoorden te maken. En dan moet ik me toch een klein beetje aan het uh, systeem van het programma houden. Want anders kunnen we alle vragen niet meer ja, beantwoorden. Nee, ik bedoel, dat, ze hebben het niet over dat alcohol slecht is. Nee. Wel over uh, tabak. Ja. Snap je? ja. Alcohol is ook slecht voor je gezondheid. Ja, maar ja, het principe is natuurlijk niet dat we het vannacht moeten hebben over alles wat slecht voor je gezondheid is. Dat is waar. Nee. Maar dankjewel, Mirjam. Misschien spreek ik je nog een volgende keer. Oké. Okay. Dag, dag, sterkte. Dag. <laughs> ja. oh, dag. Willem. Ja, goeiedag met Willem. Hallo. Ja, pronto. <laughs> pronto hey, ik ga het even jezelf twee dingen halen. Eerst over Sinterklaas. Is er een andere respectabele. Uh, meneer als Sinterklaas. En ik denk, nou ja, ik weet, katholiek als Sinterklaas. En ik vraag me af hoe respectabel Sinterklaas als katholiek is. Want ja, altijd met al die kinderen, ik weet het niet hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, die is gewoon te makkelijk, Willem. Oké, okay. hey, maar dan wat anders <laughs> over het anders over het chipkaart. Ja. Als je het incheckt in, in, in uh, Groningen en je reist via Amsterdam naar Goes. en je het uit in Goes, dan weet je toch helemaal niet dat je over Amsterdam bent gegaan? Jawel, toch? Oh ja, als je dit, als je niet uh, als je dit, dat niet in en uitcheckt, weet hij dat niet. Nee, oh. je, checkt in, je checkt uit. Dus dat maakt helemaal niet uit. Maar dat betekent? Het, het, ja, ik, ik ga nooit met het openbaar vervoer. Dat is schandalig. Maar ja, probeer het maar eens rond deze tijd. Maar dat betekent dat je dus de hele dag door het systeem kunt zwerven in Nederland. Alle kanten op. Voor de prijs van Volgens Groningen naar Goes. Nou, oh nee, nog nee. Gekker. Ik ken, ja, nog gekker, ik kent van Groningen naar Utrecht rijden. Nee, dat ga kan even toch Utrecht niet? Ik ga een boodschap doen voor Utrecht, maar check niet uit. In Utrecht ga ik even terug naar nee. nou ja, Zwolle. En daar check ik uit. En dan betaal ik volgens mij alleen Groningen en Zwolle. Nee, dat kan niet waar zijn. Nou ja, ik... Ik, ik, dan een uh, mooie vraag dan ook meteen. Ik ga het proberen. Ja, voor de volgende week of zo. Ja, of, of, niet of volgende keer. week al. Want dan zit ik. Maar ik, ik moet ook nog allemaal spelletjes uh, doen die mij zijn uitgelegd. En ik moet ook nog. Uh, uh, oh, kijken in zet... Zalk hoe ze een ouderwetse boffert uh, koken. Dus ik ben er nog, nog druk op. Ik ga me er helemaal op storten. Ik heb net vakantie gehad, ik heb weer zeeën van tijd. Het komt, ik kom erop terug. Ja, oké, okay, ja, nou, ie. succes met het programma. Oh. Ja? Nou, daar heb ik natuurlijk niks meer aan wat je nu zegt. Want het programma is oh, al 20 dat... seconden afgelopen. Ja, nou ja. Dat, dat... Wens je me nu dat... succes met de laatste 20 seconden? Ja, en voor die tijd ook. En, oh, de... natuurlijk. en volgende week alvast. Ja? Willem, wat ga jij doen op 11, -11, -11? Ik ga uh, hard aan het werk vandaag. Als wat? Ja, internationaal chauffeur. O, oh, keurig. Zo mag ik het horen. Ja. Zonder... Pakjes wegbrengen, pakjes misschien wel voor Sinterklaas, ik weet het niet. Ach, ja, dat, je dat, uh, dat je dat van hem overneemt, dat is heel sympathiek. Ik wens je een goede dag Willem, rij voorzichtig. Ja hoor, goed. Tot de volgende hoi, hoi. keer. Dit was nacht dag.